Het weer vanavond en vannacht plaatselijk nog wat regen, verder droog. Vooral in het noorden wordt het mistig. Temperatuur vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen in het noorden eerst mistig, in het oosten wat regen. Verder is er afwisselend zon en zijn er ook wat wolken. Smiddags vallen er verspreid over het land enkele buien. Het wordt morgen 8 tot 15 graden. Dit was het NOS. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Welkom terug bij CFM Klassiek op deze prachtige zondagavond. En we gaan verder met Karel Philip Emanuel Bach, de tweede zoon van Johan Sebastiaan. Voor het nieuws hoorde u hem al even, maar dat was een heel kort stukje. En nu gaan we een langer stuk van hem draaien, namelijk een cello-concert. En wel in A-majeur met als nummer WQ172. De delen Allegro di Molto, het tweede deel Largo con Sordini Mesto en dan het laatste deel Allegro Assai. Het wordt uitgevoerd door celliste Alison McGilfrey en die doet dat samen met The English Concert en die staan onder de leiding van Andrew Manze of Manze. Cello-muziek dus van Carl Philip Emanuel Bach.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 Johan Sebastian Bach had uh, zes zonen in ieder geval die uh, in de muziek terecht zijn gekomen. Twee daarvan uh, hebben nooit, uh, zijn nooit verder gekomen dan, uh, dan plaatselijke bekendheid. Maar vier van zijn zonen uh, die werden zelfs tot over de landsgrenzen bekend. U heeft er al drie gehoord. Namelijk uh, Johan Christian Bach, Johan Christoph Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. En nu de vierde, een man waar we ook ja toch nog waarschijnlijk niet zoveel van weten maar in ieder geval het is een zoon van de grote en hij heeft ook composities geschreven Wilhelm Friedemann Bach. En van hem gaan we draaien de Symf Symfonia in D majeur FK 64. En daarvan zijn de delen: het Allegro e Maestoso, het tweede deel Andante en het derde deel Vivace. En het leuke is dat het wordt Uitgevoerd door een orkest wat naar zijn broer genoemd is, want het wordt dus uitgevoerd door het carl philip Emanuel Kamerorkest onder leiding van Hartmoed Haantjen.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 Ja, het is even vooruitkijken, eerste kerstdag, maar dan gaat het ook gebeuren, een integrale uitvoering dus van het weihnachtsoratorium op de middag van eerste kerstdag. Als u wilt genieten van mooie klassieke muziek. We gaan weer verder met de vader en dat is dus Johan Sebastiaan. En van hem gaan we ook weer een stuk draaien dat iets minder bekend is, denk ik. Namelijk het uh, hobo-concert in G-mineur, BWV 1056R. En de delen daarvan zijn... Het eerste deel heet Allegro, het tweede Largo, het derde heet Presto. Uh, het wordt uh, gespeeld door Christian Hommel op hobo. En die doet dat met het Kolnir Kamerorkest onder leiding van Helmut Müller-Bruhl. Ik denk dat we nog tijd hebben voor, uh, voor één stuk. En dat wordt dan een overture uit de derde orkestsuite van Johan Sebastian Bach. Uh, en daarvan dus de overture. En die wordt uitgevoerd door een orkest wat helaas niet vermeld staat... maar wat wel onder leiding staat van Jordi Saval. En voor de uh, mensen die alles willen weten... de Bach's Werkenverzegnis geeft aan nummer... 1068. Oh,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 En met de prelude uit de Cello Suite van Johan Sebastiaan Bach zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van ZFM CFM Klassiek. Waarin wij de familie Bach centraal stelden. Bach en... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.